Elf uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De aanslag op de grootste luchthaven van Moskou... lijkt het werk van een zelfmoordenaar, dat zeggen Russische onderzoekers. Op de luchthaven Domodedovo was vanmiddag een grote explosie in de aankomsthal. Zeker 35 mensen kwamen om het leven en er zijn meer dan 170 gewonden. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. Volgens een van de Russische onderzoekers zijn er twee Britten onder de doden. Voor zover bekend zijn er geen Nederlandse slachtoffers. Wereldleiders hebben de aanslag veroordeeld. Zo sprak de Amerikaanse president Obama van een ongehoorde daad van terreur tegen de Russische bevolking. In heel Rusland is de beveiliging van luchthavens... en andere grote verkeersknooppunten verscherpt. De aanslag is een van de bloedigste van de afgelopen jaren. De kans dat GroenLinks instemt met de politietrainingsmissie in Kunduz... is kleiner geworden. Dat zegt fractieleider SAP vandaag... na de hoorzetting in de Tweede Kamer over de beoogde missie. De groenlinksleider zei dat ze vertrouwelijke stukken... van de militaire inlichtingen- en veiligheidsdienst heeft mogen inzien... en dat die haar zorgen baren... Over wat er precies instond wilden ze niet zeggen. Wel zei Sap dat het weinig zin heeft om politiemensen op te leiden... die daarna worden ingezet bij militaire acties. GroenLinks en D66 willen snel een extra vertrouwelijk overleg met het kabinet. De steun van beide partijen is nodig voor een meerderheid in de Tweede Kamer. Bij Terneuzen is een binnenvaarttanker vastgelopen. Het schip ligt vast bij de strekdam van de oostelijke buitenhaven in Terneuzen. De tanker is geladen met 3000 ton diesel. Maar er is volgens de politie geen gevaar voor lekkage. Er werd geprobeerd het schip los te krijgen. Maar omdat het app werd is die poging gestaakt. Na het studentenprotest van vrijdag zijn vier mensen veroordeeld via supersnelrecht. Onder hen is een man uit Wassenaar die een steen naar de ME had gegooid. Ook had hij een charge van de ME gehinderd door een fiets voor een busje te zetten. Hij kreeg acht weken cel, waarvan vier voorwaardelijk. Vooral omdat hij al vaker is veroordeeld. De anderen kregen taakstraffen en een boete. De zaak van een vijfde verdachte is uitgesteld. Hij zou een ME'er hebben geslagen met een stok. Bij supersnelrecht komen verdachten binnen drie dagen voor de rechter. In Schonebeek in Drenthe komt weer olie uit de grond. Minister Verhagen van Economische Zaken heeft het startsein voor de winning gegeven. De olieproductie in Schonebeek begon in 1947. In de jaren 90 was de productie met de bekende ja niet meer rendabel... en werd de winning gestopt. Door de hoge olieprijs en nieuwe technieken is de winning nu weer winstgevend. Het ziekenhuis De Lichtenberg in Amersfoort blijft de hele week dicht... Afgelopen vrijdag was er brand in een transformatorhuisje. Dat leidde tot problemen met de stroomvoorziening. En daardoor moesten dit weekend zo'n 140 patiënten verhuizen. Onder meer naar andere locaties van het Meander Medisch Centrum. De directie heeft nu besloten dat de Lichtenberg in Amersfoort de hele week dicht blijft. Volgende week moet de stroomvoorziening weer betrouwbaar zijn en kunnen de patiënten mogelijk terug. In Utrecht is vandaag het startschot gegeven... voor de grote verbouwing van het Centraal Station. De komende jaren gaat de hele stationshal op de schop. Ook worden de perrons, winkels en trappen vernieuwd. Verder komen er duizenden plekken voor fietsen bij... en krijgt het busstation een opknapbeurt. Met een druk op de knop gaf minister Schulz van Hagen het startsein. Ze zei dat Utrecht Centraal na de verbouwing... een ruim en prettig station is waar je snel kunt overstappen. Elke dag reizen gemiddeld 160.000 mensen met de trein... via het Centraal Station... De verbouwing moet in 2015 klaar zijn. De politie onderzoekt of iemand in Alphen aan de Rijn... op het terrein van Circus Belly Wien de tijgerkooi heeft opengezet. Vanmiddag bleken daar een tijgerin en haar twee welpen rond te lopen. Daardoor ontstond er paniek onder de kamelen die er stonden. Een van hen verwondde zich ernstig aan een stalen pen... en overleed even later. Eerst werd gemeld dat de kameel was doodgebeten... maar dat bleek niet het geval. Drie andere kamelen en een paard raakten gewond... Het circuspersoneel wist de tijgers weer snel in hun kooi te krijgen. De directeur van het circus heeft vanmiddag aangifte gedaan. Feyenoord heeft technisch directeur Leo Beenhakker per direct op non-actief gesteld. Volgens directeur Gudde is er een vertrouwensbreuk ontstaan... na de persconferentie die Beenhakker vorige week gaf. Daarin haalde die uit naar de clubleiding... die achter zijn rug om zou hebben besloten zijn contract niet te verlengen. Het weer vanuit het noordwesten trekt vannacht opnieuw een regengebied over het land. minimaal rond 3 graden. Ook morgen is het op veel plaatsen bewolkt en regenachtig. Maar in de middag kan het hier en daar opklaren. Het wordt 6 graden bij een stevige noordwestenwind. De dagen daarna zijn droger, maar ook kouder. Dit was het NOS Journaal. Een idee voor iedereen die meer uit zijn belastingaangifte wil halen.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 Dit is met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten... van Radio en TV, de krant van morgen, Den Haag vandaag... en de ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 5 graden. Binnen zit Max van Wezel. Een hele goede avond. Dat de Tweede Kamer vandaag bij de delegatie van de Afghanen... aandrong op meer respect voor de rechten van vrouwen, homoseksuelen... en christenen, vond ik goed te begrijpen. Maar toen Barat al-Bayrak ook nog eens aankondigde... En nou, Mrs. Thieme of the Party for the Animals, dacht ik wel even. Hoe moeten we dat uitleggen in koendoes?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 Al Stewart en On the Border. Het komt van zijn album Year of the Cat uit 1977. Welkom bij het Oog op Maandag, landgenoten. Een indrukwekkend schouwspel in het Tweede Kamergebouw vandaag. Minister Mohamadi, generaal Patang en al die andere getuigen... die de Kamerleden kwamen bijpraten over de toestand in de provincie Kunduz. En de parlementariërs wilden dus vooral van alles weten... over hoe de Afghanen de vrouwen, de homo's en de christenen behandelden. Maar gaat er eigenlijk invloed uit van zo'n hoorzitting... of heeft iedereen zijn standpunt van tevoren al bepaald? Redacteur Hans Andringa zat de... Hele dag lang op de tribune. Het grootste internationale nieuws was uiteraard de bomaanslag... op het vliegveld Domodedovo bij Moskou. Zeker 35 doden vallen uit te betreuren. En wie zou dat hebben gedaan? De Tjetjenen, de Ingushetiërs, de Dagestanen... of zie je nog een rebelsvolk uit de Caucasus over het hoofd? Je hebt het boek en de film van Fons Rademakers... met Dirk de Lint en Monique van der Ven in de hoofdrol. Hoe gewaagd is het dan om nu ook nog een toneelstuk te gaan maken... van de aanslag van Harry Mülisch? Ursula de Geer gaat het in elk geval proberen met een ijzersterke kast. Leent zo'n literaire klassieker zich voor een theatervoorstelling? De regisseur komt het straks toelichten. En woensdag aanstaande zendt met het oog op morgen live uit... vanuit de stad Schouwburg in Amsterdam. Want dan is de grote finale van de Turing-Nationale Gedichtenwedstrijd. Nog twee kleine juweeltjes te gaan dus. Vanavond en morgenavond allebei uitgekozen door John Jans van Galen. En dat om vijf voor twaalf. Maar nu is het overzicht van de belangrijkste bomexplosies van vandaag. Maandag 24 januari. Tientallen doden dus bij een aanslag om vliegveld in Moskou... Een Nederlandse man haalde net zijn koffers op toen de boel ontplofte. Hij vertelde op de Britse televisie wat hij meteen daarna hoorde. Echt grote paniek brak er niet uit na de explosie. Een enkeling riep wat en dat was het wel. De Russen lijken inmiddels bijna gewend aan aanslagen... De meesten denken dat er ook nu weer Tsjetsjense rebellen achter zitten. Tsjetsjenen die onafhankelijk willen worden van Rusland. Over drie dagen weten we het. Dan weten we of de Tweede Kamer een nieuwe missie naar Afghanistan wil of niet. Stuur ons nou gewoon hulp, zei NAVO-generaal tijdens de hoorzitting vandaag, want de Afghanen zijn de oorlog zat. I think we Afghans have deserved it. Definitely. People are really fed up with the war. They are fed of the Taliban when you talk to them. I think our common cause deserves it. En als jullie dat doen, dan hoeven jullie niet te vechten, zei een Afghaanse minister. Bij deze wil ik benadrukken dat Nederlandse missie zal een trainingmissie worden. Nou, dat kan allemaal wel waar zijn, zei weer een andere deskundige. Maar zo'n politiemissie in de regio Kunduz, ja, dat gaat gewoon niet werken. In de allereerste plaats, omdat we na ruim negen jaar interventie dat het in Afghanistan niet lukt om met uh, de wapens in de hand... de Afghanen tot een andere instelling of andere gedachten te brengen. Ja, en de Afghanen tot andere gedachten brengen, brengen... Ja, dat gaat in elk geval niet lukken bij de Taliban. Dat zegt een verslaggever van RTL Nieuws, die in Kunduz zit. Hij heeft het mobiele nummer opgespoord van de woordvoerder van de Taliban. Dat is lastig, want hij wisselt elke week van simkaart... omdat de Amerikanen op hem jagen. De boodschap van de Taliban is luid en duidelijk. Hallo, ik ben de Taliban ja, uh, in het kort vertaald, of het nou trainers of militairen zijn... Nederlanders in Afghanistan worden hoe dan ook door ons gedood. En weer zijn er belangrijke geheime documenten gelekt. Nou is niet via Wikileaks de stukken gaan over de vredesbesprekingen... tussen Israël en de Palestijnen. Bij de Arabische nieuwszender Al Jazeera... werden de onderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen... nagespeeld door acteurs... We propose that Israel annexes all settlements in Jeruzalem, except Jebel Abognein. We hoeven in Oost-Jeruzalem bijna geen gebied terug, zei de onderhandelaar dus tijdens de besprekingen. En jullie mogen gewoon blijven zitten in je nederzettingen. Maar dan willen we wel een eigen staat. De reactie van Israël was kort. Ik wil zeggen dat we deze like suggestie niet does omdat het our onze demanden. Maar ik really apprecieer het. Ja, leuk bedacht, maar we gaan het toch niet doen. Dus. later probeerde de Palestijnen het nog een keer en weer zonder succes. Onbegrijpelijk vond de Palestijnse onderhandelaar. Gives them the biggest Jerusalem in Jewish history. Symbolic number of refugees return. State. What more can I give? Ja, nu lijkt het er inmiddels wel op dat Israël, hoe dan ook, dus geen vrede met de Palestijnen wil en de Israëlische regering is dan ook niet echt blij met de gelekte stukken. De Palestijnse regering trouwens ook niet, want veel Palestijnen vinden dat hun gebied nu in de uitverkoop is gedaan. Dus zegt de Palestijnse regering maar dat er niets van het verhaal klopt. Nou, dan een opmerkelijke proef van minister van Bijsterveld van Onderwijs. Ze wil peuters van 2,5 al naar de basisschool sturen tenminste als een taalachterstand hebben. Bij de ingang van een peuterspeelzaal zijn ze enthousiast. Ja, voor al die kinderen is het toch beter, vind ik, voor de ontwikkeling. Vooral wij buitenlanders praten veel uh, ons eigen taal in huis. Goed plan vindt ook een andere moeder. Met een beetje geluk is haar kind over een paar jaar wel bespraakter dan zezelf. Ik denk dat ze ja, ja, dan uh, denk ik dat ze toch meer leren in alles. En qua talen ook. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Ook heel wel bespraakt is Jan van der Putten. Helaas de krant van morgen. Arnold Karskens van Dagblad de Pers was door de Kamer uitgenodigd... om zijn mening te geven bij de hoorzitting over Afghanistan. Natuurlijk dacht de oorlogsverslaggever een hele eer. Maar op de voorpagina van de pers zit hij sip te kijken... met zijn Afghaanse muts op. Karskens beschrijft hoe hij tijdens de zitting wordt tegengewerkt. Eerst mag hij niet naar binnen, omdat hij geen perskaart kan laten zien... Het argument dat hij is uitgenodigd door de Kamer maakt weinig indruk. En dan wordt hij overgeslagen door de koffiejuffrouw. Hij mag geen foto's maken en zo gaat het maar door. Conclusie van Karskens, we moeten Afghanen uitnodigen... om hier lessen in gastvrijheid te geven. Scholieren met een stoornis zitten maanden of soms jaren thuis. Het gaat per dag om ongeveer duizend kinderen, meldt de Volkskrant. Dat zijn leerlingen van het voortgezet onderwijs. De scholen kunnen de pubers met gedragsproblemen niet aan. En met de bezuinigingen op passend onderwijs wordt het er allemaal niet beter op. De Nationale Ombudsman pleit voor een betere aanpak van het probleem van de thuisblijvers. En nog meer over het onderwijs in trouw. Veel mbo-leerlingen hebben moeite met het vereiste lesniveau. Van de leerlingen op MBO 2-niveau blijft op het onderdeel lezen... een kwart onder het niveau van de basisschool. Met rekenen haalt de helft het basisschoolniveau niet. Dat doet het ergste vrezen voor 2014. In dat jaar moeten MBO 4-leerlingen voor het eerst examen doen. Minister van Bijsterveld van Onderwijs beseft dat er nog een hoop werk te doen is... maar ze wil vasthouden aan de wettelijke exameneisen. In het Telegraaf het wel en we van een Amsterdams gezin... met vijf kleine kinderen dat al een half jaar zonder huis zit... In juli werden ze uit hun tijdelijke huurwoning gezet. Ze pendelen noodgedwongen heen en weer tussen verschillende woningen. Huren zitten er niet meer in, ze hebben geen vast inkomen... en de moeder heeft een schuld, dus de gemeente geeft geen urgentieverklaring. Kunnen wij niks aan doen, zegt de gemeente. We houden ons gewoon aan de regels. Station Utrecht Centraal wordt de komende jaren ingrijpend verbouwd. Het wordt een echte OV-terminal voor treinen, regiovervoer en met winkels. Minister Schultz van Hagen gaf vandaag het startsein... en volgens Dagblad Spits zei ze dat het groter, mooier en bereikbaarder wordt. Eerst een beetje rommel, dan het resultaat, zei schuld. Het wordt ietsje drukker, zegt ProRail. En de spoorbeheerder en de NS vragen de reizigers om begrip... Een reizigersclub, Maatschappij voor Beter OV... noemt de hele verbouwing tamelijk ongepast en een prestigeproject. En ook GroenLinks in Utrecht moppert. Die nieuwe OV-terminal onttrekt vier voetbalvelden aan de stad. Dat is niet gastvrij. Een biertappen is nooit meer hetzelfde... als het aan de Amerikaanse ondernemer Joe Springer ligt. Hij heeft een systeem bedacht waarbij het glas van onderaf wordt gevuld. Deze bottom up draft wordt beschreven in het AD. Het is even wennen vindt de krant een opborrelende kolom bier. Volgens Springer is zijn systeem erg snel. Je kunt negen keer sneller een biertje tappen dan op de traditionele manier. Kenners vinden de nieuwe methode maar niks. Vooral de schuimkraag valt tegen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. En het historische, sorry, het televisieprogramma Boerzoeksvrouw heeft gisteravond een historische grens gepasseerd. Precies, daar hoort het woord historisch. Meer dan vijf miljoen kijkers waren er. Het eh, programma heeft fans van het eerste uur... en de een daarvan is oud CDA tweede Kamerlid Annie Schreier-Pierik... die een paar seizoenen geleden trouwens elke uitzending voor ons wekelijks volgde. Dag, mevrouw Schreier. Hallo, met Annie. Dag Annie. Is het programma zoveel beter geworden dan nou, ja, voorgaande seizoenen? Ja. Nou, als je kijkt naar de eerste keer en, uh, en kijkt naar nu, dan kun je zien dat het programma echt uh, kwalitatief uh, hoogwaardig is geworden. En dan kijk je naar de televisie. Het is echt de televisie, maar ook uh, boeren. Het platteland, voedselproductie heel, heeft veel aandacht. Maar ook uh, nu komt er heel duidelijk naar voren, ook als het gaat om, om, om liefde, verdriet, strijd, wie wint. En ook emotie. En dan ook de verschillende de categorieën van boeren. Dat is, ook, uh, dat is ook echt de verschillende types die daarvoor komen. Voor, voor die paar Nederlanders die niet gekeken hebben uh, zondagavond, wat voor soorten boeren komen er dit seizoen in? Nou, op de eerste plaats dan hebben ze wat gemist. <laughs> maar de verschillende. Nou, op de eerste plaats kijk naar Annemarie, dat is een boerin. En ik vind, uh, ja, ik ben zelf ook altijd uh, boerin geweest. Maar Annemarie is uh, een, een boerin met kaas, een met kaas, kaasmakerij op de, op de boerderij. Maar ook iemand die keihard meer werkt. En zij, is, uh, nou, zij laat niet te veel emoties zien. Maar vervolgens hebben we weer Richard. Een prachtig soort nootje. Zullen we even naar Annemarie luisteren, Annie? Ja. Nou ja, ik moet uiteindelijk moet ik één iemand overhouden, ja. Ja. En ik weet niet goed waar ik op moet selecteren of iets, maar... Um... Ja, toch uiteindelijk uh, ja, moet toch een keuze maken. Ja, dit was Annemarie die ja. uh, uitlegde dat ze Harry en Adriaan had moeten laten vallen. Hey, we, hadden, we hadden het even over uh, Richard. Uh, daar ja. kwam een uh, akelige affaire over uit gisteren. Ja, dat klopt. Maar even terug naar Annemarie. Annemarie moet eens een keertje op een hooibal gaan zitten. Mag ook wel een beetje. Uh, ja, ook hoe, hoe, het, hoe het op het platteland met de liefde gaat. Uh, daar mag ze wel iets meer van laten zien. Maar Richard, ja, die is gewoon. Dat is een keiharde ondernemer. Dat zie je ook heel duidelijk. Nou, ze had Annemieke vanaf het begin. Uh, vond, zij hem, uh, vond hij haar een prachtige, mooie boerin. Wat hij graag Hij wilde haar graag In hebben. Maar wat doet hij vervolgens? Ja, hij laat nog even Heidi komen opdraven. En Soes mag nog meedoen. Maar hij is meteen de eerste avond na, al naar haar toe gegaan. Het was doorgestoken kaart, hè? Ja, gewoon doorgepakt. Dus een echte ondernemer. Ja. Keihard. Alle ja. soorten boeren komen erin voor. En dat ja. was goed voor 5 miljoen kijkers. En dat is echt Ja, legendaris. en gegeven, je hebt te maken met Frank met de geiten. bent een totaal andere type boer. Marcel, met de, koem, de romanticus. Ja. Die, die doen we allemaal volgende keer. Ja. Fijn, daar gaan we mee verder. Dag die. Ja, dag.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 en televisiepresentator Marike Jager. Dit voorjaar komt haar nieuwe album uit. Hier komt The Night. En als voorproefje hoorde u Traveler. Olaf Koens van de GPD-bladen staat als het goed is... nog steeds op het vliegveld Domodedovo bij Moskou. Dag, Olaf. Ja, goedavond. Hoe is de situatie daar nu? Nou, het is hier eigenlijk al uh, een geruime tijd flink rustig. Ik sta in de vertrekhal. En eigenlijk is uh, het vliegverkeer maar 20 minuten opgehouden geweest. Uh, ja, mensen checken in naar vakantie vakantievluchtel. En Russen reageren altijd heel cool op dit soort dingen. Is dat echte coolheid of, uh, of is dat schijn? Je merkt weinig emoties? <coughs> Je merkt heel weinig emoties bij mensen. Natuurlijk, ik, he, ik heb hier ook uh, slachtoffers gesproken en, en, en mensen uh, die, die het hebben gezien. Uh, maar bij het gewone volk, zeg maar, bij de mensen die nu vertrekken, er ja, heerst echt een soort coolheid. Dat was ook zo tijdens de aanslagen in de Moskouse metro. Daar werden een uur na de aanslagen... Daar ben je ook ja, bij geweest, hè? Ja, daar ben ik destijds ook bij geweest. Ik ben toen naar dat station gegaan waar, um, uh, uh, waar dat, die aanslag was. Dat was al nou gelijk weer open. En uh, ja, daar stonden mensen toen gewoon kruiswoordpuzzels in te vullen. En dat is hier ook zo. Als je hier nu rondvalt, is er eigenlijk iets geks aan de hand. En dat is toch wel bijzonder. Wij kennen dat vooral van de Britten met hun uh, stiff upper lip. Maar de Russen zijn ook een beetje als de Britten? Ja, de Russen zijn ook. Uh, keep calm and carry on. Maar ze nemen soms wel wraak hè, op Tsjetsjenen, maar achteraf? Ja, uh, dat is natuurlijk de grote vraag wat daar de komende tijd gaat gebeuren. Het is nog uh, volstrekt onduidelijk uh, wie erachter zit. Niemand heeft het, uh, deze aanvraag nog opgeëist. Uh, maar goed, alle vingers wijzen in de richting van uh, de noordelijke Caucasus en Tsjetsjenen. Dus uh, uh, ja, wat daar gaat gebeuren, dat, dat moeten we nog maar zien. Maar het heeft, dat belooft weinig goed. Olaf Koens die uh, nog steeds op het vliegveld Domo is. Hij werkt voor de GPD-bladen. Aan de lijn ook Alexander Munninghoff, Ruslandkenner. Hallo, Alexander. Hallo. Uh, verrast het je deze aanslag? Nou, kijk, het gebeurt met sommige uh, regelmaat natuurlijk. Die oorlog in Tsjetsjeni, die is uh, officieel uh, voorbij verklaard... En uh, zogenaamd uh, heeft meneer Kadirov daar alles dan uh, onder controle namens uh, het Kremlin. We weten niet zeker hè, of het Tsjetsjenen zijn. Dat is niet bekend. Nee, oké, okay, maar ik, ga, ik moet zeggen. Ja, dat, dat betrof niet op iets. Uh, ik, ik ga er wel van uit hoor. Maar uh, nou, laten we zeggen dat het uh, uit, uit de Caucasus-stand. Er zijn nog meer gebieden, Dagestan bijvoorbeeld, waar natuurlijk ook uh, veel, uh, veel uh, uh, plaatselijk uh, uh, zeg maar, verzet bestaat tegen, tegen uh, het, het, het Kremlin. Ja goed, uh, maar als we het even ons even op het concentreren dan... Want je was ben... bezig meneer Kadir of de president? Ja. Dat en, is die meneer en, die uh, gullet in dienst heeft genomen. Wat zeg je? Dat is die meneer die gullet net in dienst ja, heeft ja, genomen. Ja, ja, ja, dit moet ook wel gezien worden als een boodschap aan, aan gullet, hoor. Uh, hij moest er toch niet in dit, uh, dit wespennest uh, steken, volgens mij. Maar goed, dat even terzijde. Maar die regeert daar met uh, harde hand? Ja, met harde hand namens, namens Moskou. En uh, kijk, dat is dan ook tegen zijn eigen mensen gericht. En er is natuurlijk toch altijd nog een klein contingent... zitten in die onherbergzame gebieden in Tsjetsjenië. En uh, dat zijn mensen die, uh, ja, uh, dat niet willen. En... Uh, en bovendien, de, de, dat zijn mensen die slachtoffers hebben gekend... Uh, uit die Tweede Zeezeense oorlogen die er zijn. En met name die zwarte weduwen. Nou geloof ik dat er nu gezegd wordt dat het een man is geweest... die uh, dit uh, explosief tot... Ja, er zouden drie mannen met uh, ja, drie zuidelijk mannen voorkomen zijn gesignaleerd. Zouden ja, afhankelijk ja, was het toch weer een verhaal dat het een zwarte weduwe was. Maar goed, dat maakt eigenlijk ook niet zo, niet zo gek veel uit. Uh, er zijn mensen die enorm te lijden hebben gehad... Uh, van die uh, twee uh, oorlogen uh, in Tsjechenië. En uh, die uh, ja, eigenlijk alleen nog maar aan wraak kunnen denken. Kan het en, in uh, uh, theorie ja, ook, ook, ook Noord-Kaukasus? Je hebt nog Dagstan, hebben we ja. het ook wel eens gedaan... terreuraanslagen ja. in Moskou, of ja. uh, Ingushetia, ik noem maar wat. Absoluut. Zou we ook allemaal ja. kunnen. Nee, en, en uh, kijk, er zijn natuurlijk van, van alles roerige gebieden... en... Uh, uh, dat, dat zal door blijven gaan, zolang er, ja, die, die, die herinnering aan die oorlogen natuurlijk, en al die ellende die er geweest is, dat, dat roept om wraak. <hijntu> en uh, ik wil niet zeggen dat ze daar het, het hele volk bijvoorbeeld in Tsjeiden nu meekrijgen, want iedereen is oorlogsmoe, hè? dat moet je wel goed realiseren in dat gebied. Maar... Uh, uh, er zijn natuurlijk toch uh, nog, uh, ja, zoals gezegd, een kleine groep die uh, ja die vraag wil uitvoeren. En, wat, en zijn de, ook... wat zijn de Alexander de onderlinge verschillen tussen Tsjetsjenië en die, die andere krijgstingen. Uh, uh, ja, dat is uh, heel uh, minim hoor. Dat is ook altijd een, uh, een, uh, een test als je als je lange tijd in Rusland woont of je een Tsjetsjen van een uh, van een Dagestaan kunt onderscheiden. Dus, uh, dat is vrij uh, lastig. Je kent het vliegveld trouwens, wat dan Ja, dat ja, is ik het. Jettereval. Kijk, dat is een, uh, dat is nou juist een prestigeobject was dat geworden. Hè? Dat was het, uh, vroeger was dat een beetje een ondergeschoven vliegveld, uh, bestemd voor de achterlijke Aziatische achterlanden. In de Sovjet-tijd. Maar uh, nu in de nieuwe tijd is dat uh, opeens enorm uh, groot geworden. Ik ben er toevallig dit jaar uh, twee keer geweest. En uh, het is uh, onoverzienbaar. En dat is uh, allemaal voor. Nou ja, uh, kijk maar. De, de, de connecties tussen Rusland en uh, Kazachstan. Belangrijk land geworden. Uh, Kyrgyzstan, maar ook. Dat is echt een groot kernveld. Het gaat allemaal daar vandaan, hè? Hey, we wachten even af of het een man met baard of een uh, zwarte weduwe blijft zijn geweest. Dank je wel. Okay. Alexander Muninghof. Dag Max. Dag. Bye. Joan S. Policewoman heet ze. Zal ook wel weer een uh, gecamoufleerde militair zijn. Show me the life. Ja, de Tweede Kamer. Veel deskundigen en kamerleden die met elkaar praten... over een mogelijke missie naar de Noordoost-Afghaanse provincie Kunduz vandaag. Ook de publieke tribune was goed gevuld. Veel mensen zaten de beroepshalve... maar er waren ook ongelooflijk veel gewone belangstellenden. Zoals... Ingrid Smit uit Rotterdam. Heeft zijn hoorzetting nou effect op de mening van de toehoorders... wilde politiek redacteur Hans Anning gaan weten. En dus stelde hij die, die vraag aan Ingrid Smit. Ik had het gehoord op de radio. En ik denk, nou, dat ga ik eens proberen. Want het lijkt me zo interessant. Dus ik was hier vanochtend om negen uur. Natuurlijk veel te vroeg. <laughs> en ik kwam om half tien naar binnen. En ik heb echt de hele dag mijn ogen uitgekeken. Ik vond het zo bijzonder. Gewoon Waardoor? De, door de Afghanen en hoe dat ging. En ook de taal. En dat je daar die hoorde. En, uh, dus een hebt, van de talen die gesproken worden? Af Afghanisch anders. Daar heb ik natuurlijk ook al van genoten. Dat vond ik ook heel erg leuk. En, uh, en het was ook bijzonder afwisselend. Dat vond ik ook erg leuk aan. En er zat heel veel vaart in. Er was ook geen moment dat je je eigenlijk verveelde. En het was ook iedere keer weer van een ander gezichtspunt. He, de afgaande die waren natuurlijk wel heel erg voor. En smiddags kwamen er wel weer uh, wat tegenargumenten, moet ik zeggen. En dat maakt er Zijn er ook, ook dingen leuk. waarvan u dacht, hé, hey, uh, dat had ik nog niet eerder gehoord. Wat leuk dat ik dat hier nu wel hoor. Ja, zeker. De Karstens, die vond ik wel echt heel erg bijzonder. Journalist uh, Arnold Karsens ja, ja. Die had ik ook al eerder gehoord, geloof ik, uh, op de televisie. Ja, die vond ik wel heel bijzonder, die verhalen van mensen die daar wonen. Nu zagen we aan het begin van de dag uh, generaals hier zitten en, en, en hoge mensen uit de VN. Ja. Wat was de indruk van hun verhaal? Zijn die nou echt helemaal voor of plaatsen die ook wel... Kanttekeningen. Ja, ze plaatsten wel kanttekening, maar ik dacht eerlijk gezegd dat ze wel erg voor waren. En niet zo verbazend? Ze... Nee, dat was ook niet zo verbazend, maar dat was eigenlijk ook de neur van de ochtend. En smiddags ging het eigenlijk veranderen. Mm. Dus die opbouw vond ik ook wel heel mooi. Stel, u bent kamerlid en u had nou vanochtend gehoord mensen meer voor de missie en later in de middag wat meer kanttekeningen. Wist u vanochtend al of u het nou persoonlijk, zelf, voor ja. of tegen deze missie bent? Nee, ik was heel open eerlijk gezegd. En na de hele dag hier te zitten neig ik toch iets meer naar tegen. Dat had ik niet gedacht, maar dat is wel zo. Door alle verhalen van smiddags. Ik denk, en wat ja, heeft u dan smiddags gehoord waarvan u dacht van ja, misschien is het toch beter om dit niet te doen? Ja, dat het toch uiteindelijk heel weinig de Afg Afghanen zelf uh, helpt. En ook de opbouw van het land. Dat het eigenlijk niet heel veel de Afghanen zelf vooruit helpt. En wat ik ook wel hoorde, en dat denk ik wel... dat je ook op heel veel andere gebieden ook hulp kan verlenen op de gezondheidszorg. Uh, meer een juridisch systeem. Dus ik denk, je kan op heel veel andere facetten ook iets doen. heropende vergadering. Maar ik vind het wel heel belangrijk om nog Afghanistan te helpen. En verzoekte al dan niet formele interviews... De staken die in de zaal plaatsvinden althans. Ja, dit waren Ingrid Smit uit Rotterdam en Al Bayrak trouwens ook uit Rotterdam... die door elkaar heen praten. Uh, Hans Andringa in Den Haag nog steeds. Um, hij is nu toch wel afgelopen, de hoorzitting? Ja, ja het is inmiddels afgelopen. Al tijd trouwens. Uh, wat Ingrid Smit jou net vertelde, hè? van ik ging met een open mind naar Den Haag... maar in de loop van de dag raakte ik eigenlijk steeds meer tegen die missie. Uh, was dat... Nou, is het je gevoel dat dat een soort algemeen gevoel was in Den Haag? Nou, de meningen die waren natuurlijk al niet helemaal de kant op van laten we deze missie nu maar gaan doen. Het was al heel erg uh, verbeeld. En um, ja, aanvankelijk had ik een beetje een déjà vu-gevoel... Uh, toen ik de mensen uit Afghanistan uh, uh, hoorde praten. Uh, een déjà vu-gevoel van toen uh, een delegatie uit Oeruzgan... ook naar de Tweede Kamer kwam om te vertellen hoe belangrijk het was... dat Nederland langer zou blijven in uh, ook vanochtend. Het is een gebruikelijke goed nieuwsshow, zeg maar. Ja, ook vanochtend kon je dan vooral horen... Uh, ja, nou ja, ik had de indruk dat de mensen heel goed wisten... Uh, of een idee hadden dat ze wisten... wat de mensen hier in de Kamer graag wilden horen. Dus uh, belangrijk voor mensenrechten, voor vrouwen, voor homo's. Nederland levert een belangrijke bijdrage... en die is heel erg nuttig en heel erg welkom. Maar uh, vanochtend bleek ook al wel dat bij uh, de EU-missie... bij uh, de politieopleiders van Eupol... de Duitse militairen die daar al langer zitten... dat er toch wel uh, wat kanttekeningen werden geplaatst. Dat niet alles roze en maneschijn is. Maar die afgaanden waren echt speciaal gekomen om te zeggen... hoe. hoe hoeveel ze van Nederland hielden, hoe ze de Dutch appre apprecieerden... En dat we zeker moesten komen. Zo ging het, helemaal precies. Uh, maar er werden ook wel wat vragen gesteld die daardoorheen proberen te prikken. Want ja, de Kamerleden hadden natuurlijk ook verhalen gehoord... mensen die daar opgeleid worden kunnen die uh, tijdens hun training bijvoorbeeld al uh, worden ingezet... bij daadwerkelijke gevechtsacties. Nou, dat bleek dus het uh, geval te zijn. Uh, en als dat gebeurt, Nederlandse trainers zouden met hun leerlingen... op patrouille zijn en ze... Ja, ze komen in de buurt van gevechten. Kunnen die daar dan ingezet worden? Nou, dat was wel de bedoeling, zei de Afghaanse minister van Buitenlandse Zaken. En zo merkte je toch wel dat het niet alleen goed nieuws was... maar toch ook wel wat dingen waarvan de Kamer toch zeker het gevoel had van... moeten we dit wel willen? We hadden het hier op de redactie over zo'n hoorzitting. Een heleboel redacteuren zeiden van... ja, dat staat toch eigenlijk al vast. Dat is toch een soort grote show. Want alle partijen hebben hun standpunt eh, toch eigenlijk bepaald. Of, of kan er toch iets veranderen dus in de loop van zo'n dag? Nou, of het op zo'n dag gebeurt, niet. Maar uh, ik geloof niet dat er nu echt al uh, alle partijen hebben gezegd: wij weten het helemaal zeker. Iedereen heeft natuurlijk een gevoel welke kant het op gaat. Maar zoals vorige week vrijdag, die technische briefing van allerlei militairen, uh, het verhaal van vandaag en het debat van uh, later deze week, dat kan natuurlijk uh, zaken doen voor anderen als er tegemoet gekomen gaat worden aan de. Uh, vragen of de voorstellen tot verandering die vanuit de Kamer komen. Ja, en welke veranderingen zal de Kamer willen? Wat moet Rutte nog uit handen geven? Nou, het werd aanvankelijk neergezet als een uh, politiemissie. Maar ja, het uh, militaire deel is toch wel heel erg groot. Nou, daar wil de Kamer toch wel graag uh, veranderingen in zien. Uh, ja, en of dat kan, dat is natuurlijk maar de grote vraag. Want ja, die trainers, dat is een redelijke missie zonder gevaar. Uh, maar de NAVO, die wil wel graag uh, militairen opleiden. Dus dat is ook zeker heel erg belangrijk. En als Nederland zegt, wij sturen alleen maar trainers. dan is de vraag of ze nog wel zo happig zijn om ons daar uh, te ontvangen. Dus dat is nog maar even de vraag. Ja, en dat leidde er toch ook wel toe dat uh, D66 vandaag moest concluderen... we hebben geen dingen gehoord die ons dichterbij een ja of een nee hebben gebracht. Het heeft uh, niet veel nieuws opgeleverd. Uh, uh, sorry, uh, Groen... Hans, als je, als je nu, uh, het is een paar dagen voor, voor het echte Grote Kamerdebat donderdag... maar als, als je nu aan de hand van de gesprekken die je hebt gevoerd... Uh, ook met politici in Den Haag een voorspelling zou moeten doen... van wordt het ja of wordt het nee... Nou, dan zou ik je aanraden om even te luisteren naar uh, bijvoorbeeld uh, Jolande Sap van GroenLinks... die toch wel uh, heel erg kritisch is over wat haar fractie deze week later kan gaan doen. En toen ik uh, aan Joël Wind van de ChristenUnie vroeg wat zijn mening op dit moment is... toen omschreef hij het als... Ja, dat is toch wel 50-50, want uh, je hoort positieve dingen bijvoorbeeld over de eupol missie Maar je hoort ook weer negatieve dingen uh, die ik van tevoren niet wist, van de Afghanen met name... Die zeggen van ja, maar de scheiding tussen politie en militaire taken... dat is voor ons een beetje diffuus, dat loopt door elkaar heen. Terwijl wij toch duidelijk een politietrainingsmissie ervoor geschoten kregen in het artikel 100 brief. Maar het kabinet legt toch geen keuzemenu voor aan de Kamer? Het is toch alles of niks? Nou, dat weet ik niet. Uh, dat, dat moeten we over hebben met de, de premier. Uh, want die heeft, want gezegd, heeft hij de indruk dat dat wel kan? Hij heeft gezegd, ik ga open uh, het debat in. Dus ik neem aan dat hij dan ook uh, goed gaat luisteren naar uh, de grote zorgen die we hebben over bepaalde onderdelen van de missie. Er is geen meerderheid uh, vanuit het kabinet, dus uh, hij zal moeten luisteren naar delen van de oppositie, die in ieder geval met hem mee willen denken over een uiteindelijke missie? Nou ja, weet je, het eindbeeld, nee, het eindbeeld moet ik toch constateren dat mijn zorgen niet minder zijn geworden. De veiligheidssituatie uh, in Kunduz. daar is uh, vandaag door de ISAF-commandant ook duidelijk over gezegd uh, uh, dat het een complex gebied is. En ja, hij schetst in het beeld de verwachting uh, van, uh, nou, een berg die die aan het beklimmen is en hij is nog niet aan de top van de ellende, om dan zo te zeggen. Hè? De kans dat GroenLinks ja gaat zeggen tegen de missie is vandaag niet groter geworden. Dat klopt. En hij is eigenlijk kleiner geworden. Dat klopt. Jolanda Stap was dat. Uh, Hans ga resumeren. Het kabinet zal de missie moeten bijbuigen in de richting van een veel meer een echte politiemissie. En, en anders halen ze het niet dus. Ja, en dat zal nog een hele tour worden om dat ook weer aan de NAVO uh, te verkopen. Dus ja, het zal er echt wel om uh, gaan spannen. Gaat het kabinet die missie wegsturen uh, zonder een meerderheid of kunnen ze hem toch inderdaad gaan opsplitsen... dat het alleen zo'n politiemissie wordt. Ja, en dan is er volgens mij niemand in de Kamer die daar nog tegen is. Want de bezwaren liggen vooral op de gevaren... en de link, de combinatie met dat militaire deel. En dan mag je daarna Ingrid Smit uit Rotterdam weer gaan interviewen... of ze het nog allemaal begrijpt. Dankjewel, je wel, Hans Andringa. Kada padne. Everything is a little bit Ja a problem. dva, dva to go to the hospital, I'm going to go to the Now, what is the matter? Now, what is the matter? The matter poznam that the Zwa Ja, dit was zigeunermuziek. Uh, dat hoorde je uit Bosnië-Herzegovina, de groep Sarre Roma. Ver, ver weg in de Tweede Wereldoorlog woonde een zekere Anton Steenwijk met zijn ouders en zijn broer aan de rand van Haarlem. Aan een kade die over een lengte van 100 meter langs het water liep en dan met een flauwe bocht weer een gewone straat werd, stonden vier huizen niet ver van elkaar. Elk omgeven door een tuin hadden ze met hun kleine balkons, erkers en steile daken de allure van villa's ofschoon ze eerder klein waren dan groot. En zo klonk. Harry de maestro. maestro. Ursul de Geer, regisseur van de aanslag van Müllig. Het aanslag de donderdag in première in de stad Schouwburg in Haarlem. Uh, hoe vaak gehoord deze regels? Uh, zes weken lang. Iets anders, maar ver weg in de Tweede Wereldoorlog begint mijn geschiedenis. Die, die zin heb ik uh, zes weken lang gehoord, ja. Is Door het de... Victor Leu. Want die, die, die speelt... Die speelt Anton... Anton en Kortenberg. die vertelt eigenlijk het verhaal... Nee, Anton Steenwijk. Oh, Anton En sorry. En die, en die uh, vertelt het verhaal uh, van de aanslag. En, en uh, dit is natuurlijk een retrospectief, want hij is, Victor is geen twaalf meer. Dus dat is het grote verschil met de film. En, en, en uh, eigenlijk ook met het boek. Vanaf... Het boek en film lopen tot... Dat neerloopt tot 1981. We de grote uh, anti-kerndemonstratie in Amsterdam. Ja. En uh, Vector begint dus het verhaal te vertellen... en gaat dan terug naar zijn jeugd. En, en, en komt dan in een scène terecht waarin hij twaalf is. Maar hij vertelt aan het publiek zijn hele verhalen... de trauma's die hij heeft opgelopen en de confrontatie... in vijf episoden. Met, met, uh, hij wordt in situaties gebracht waarin hij gedwongen is na te denken over datgene wat hij ver, ver weg heeft gestopt in zijn ziel. De oorlog. De oorlog, de trauma, de dood van zijn vader, zijn moeder, zijn broer. Hij is anesthesist geworden, is ook weer een mooi beeld van Moelich. Hij heeft alles in een roes gebracht, waardoor je hij slaapt. Je hoeft nergens aan te denken. Maar hij wordt dus vijf keer wakker gemaakt. En uiteindelijk wordt de puzzel compleet... En dat is dan het laatste stukje is dan in 1981. Als had, er, had het stuk niet tot 2010 moeten lopen eigenlijk? Want ja, Harry, Harry Mulisch heeft het in 1981 geschreven. Ja, dus... we hebben wel overwogen om nog te vragen aan, aan Mulisch om een epiloog uh, te schrijven. Maar uh, daar hebben we uiteindelijk van afgezien. Toen ik hem op het boekenbal ontmoette, wist hij nog niet eens dat de aanslag gespeeld zou worden... Dus hij was overzeerlijk. Hij, hij wist het, later wist hij dat natuurlijk. Hij heeft het van mij gehoord. En uh, hij zou zeker zijn komen kijken, maar hij kijkt nu van boven. Kijkt hij mee, onmiskenbaar is hij erbij. Nee, had je toch niet moeten proberen om het uit te breiden. Want kijk, Anton Steenbeek nu... was waarschijnlijk niet die uh, de, de demonstrant tegen de tegen de geweest... waarmee het boek en ook de film eindigen. Nee, maar daar gaat het eigenlijk misschien over. Misschien was hij nu stemmer op Wilders geweest. Ja, of nee, nee, nee, nee maar daar gaat het helemaal niet over. Het gaat, kijk, dat verhaal dat, dat heeft Moedys geschreven... Omdat, omdat hij zelf... Voortdurend zat met dat goed en fout. En schuld en onschuld. Het grote thema van zijn leven. Het grote thema van zijn leven. En, en, en wat zo mooi is daaraan, dat, dat uh, hij, zat, hij zat bijvoorbeeld in Oost-Duitsland in 1956. Dat is, bepaald, dat is een bepaald deel uit het, uit het verhaal. In 1956 ontmoet hij de zoon van de man die voor zijn huis is doodgeschoten vaker ploeg. en vakenploeg. Die, die, en die gooit stenen naar de communisten. En nu. Zat Moees ten tijde van de revolutie in, in uh, van de Russische inval in Hongarije, zat hij in Oost-Duitsland. Hij kreeg berichten dat oud-SS'ers en fascisten daar in opstand kwamen. Terwijl in Nederland vonden wij dat een soort vrijheidsstrijd. En, dus, en dachten we, die communisten zijn de schuld, die moeten de stenen hebben. En zo schrijft hij zegt hij, fout en goed, ja dat, is, dat ligt zo dicht bij elkaar. Maar geldt dat nog steeds? Want ik, ik in Nederland het, ik, zo, ik, zo anders, ook over die Tweede Wereldoorlog... En over, over discriminatie, over vreemdelingen, over, over ja, joden... Daar zitten, ook, kijk, zo anders denken dan in de tijd van Mules. Ja, maar nu, neem maar bijvoorbeeld radicale groepen... die, die, die, die, die, die terreur eh, exploiteren. Daar zitten natuurlijk, behalve een aantal criminelen bij, maar er zitten natuurlijk ook jongens bij die voor een rechtvaardige samenleving willen gaan. Daar zitten ze een deel. Ze doen vreselijke dingen. Maar, ze, maar hun motieven zijn soms. Het goed en fout. Goed, fout heeft en goed gehoord in elkaar. Ja. Ja. Is het niet heel pretentieus, uh, Ursel, om, om, om een toneelstuk te maken van, van iets wat zo'n bestseller is geweest? Wat, Ik vind het wat een film idee. is geweest. Zo'n goed idee dat ze dat bosproducties, wat is niet mijn eigen idee, bos. Hij heeft bedacht dat Bosproducties wilden dit maken met Victor Leu en, uh, en Peter Bolhuis en Elke Zitman. Dat, we hebben natuurlijk geweldige acteurs uh, erbij. En, en het, het, het mooie van het toneel is dat je, de, de, laten we zeggen, de kunstenaar en de filosoof die moelisch was, die kunnen op het toneel komen die meer tot z'n recht dan in de film. Want daar ben je gebonden aan de, aan de kale anekdote. En uh, de fantasie die je in het boek. Als je dat leest, ontstaat er een soort fantasie. En dat wordt nu op het toneel, daar, daar ontstaat de magie van... in de aanwezigheid van die figuren die die scènes spelen. En ja, ik vind het een totaal andere dimensie. En iedereen die en de film heeft gezien en het boek gelezen... moet ook naar dit stuk komen, omdat het iets... Ja, het is een zeer aangrijpend Zij heeft mooi verhaal. Uh, ja, natuurlijk. Het is ook een beetje een trend hè, om alle boeken op toneel te brengen. Nou ja, of als toneelstuk, of als nou ja, musical. Goed, ik, ik ben hiervoor gevraagd. Ze hebben mij natuurlijk gevraagd omdat ik de drie romans... van Sander Maraij uh, heb gedaan. Toen dachten ze, nou, er moet maar een man zijn... die een beetje ervaring heeft... Iets, met van, literatuur weten, weten. En iets van literatuur weten. Iets van literatuur en ook nog een beetje toneel kan maken... om, om hier, uh, dit te doen. Maar ik, ja, het, is, het is fascinerend om hier aan te werken. Vooral omdat ik uh, ja, in eerste instantie... Uh, daar misschien me niet zo tot aangetrokken voelde. Maar hoe meer je je verdiept en moeilijk... Hoe knapper die aanslag, als je dat ziet, hoe dat in elkaar zit... Het is echt ongelooflijk. Wordt het, want dat is ook een beetje het thema van de film... van een verhaal dat zich over een heleboel generaties uitstrekte. wordt het een soort uitje voor het hele gezin? Nou, we hebben bij de try-outs gemerkt dat er natuurlijk veel scholieren komen. En er zijn dan jongens die het boek hebben gelezen... en er zijn uh, meisjes die het boek niet hebben gelezen of andersom. En dat was wel grappig. Een van die jongens zei tegen mij, toen ik vroeg wat hij ervan vond... toen zegt hij, het deugt niet. Ik zeg, waarom niet? Nou... Hij kreeg niet eerst een zoon. Hij kreeg eerst een dochter, Anton Steenwerke. Ja, maar ja dat... op school geleerd. dat ja, nee, ge, boek gelezen en toneel moet dus volgen wat het boek doet. En dat doet anders het mag het niet. Nee, want Leon van der Zander, die het bewerkt heeft... heeft een paar hele mooie ingrepen gedaan... waardoor het al totaal anders is dan de film... en ook anders nog dan het boek, maar de kern bewaard. En het wordt ongelooflijk gespeeld en iedereen moet komen kijken. Want het is dat een... heb je nu drie keer gezegd. Ja, maar dat is ook zo. Maakt de doodfamilies wat uit voor de voorstelling, of niet? Voor mij wel. Ik, ben, ik, ben, ik, uh, ik, ik vond het vreselijk dat hij stierf, maar ik was bij zijn begrafenis. En al die doc documentaires en al die beelden die je zag, die hebben mij enorm geïnspireerd bij het werk. En ik, ik denk wel dat, dat het ook een soort, heb ik het gevoel althans, dat het een soort Ode oh, de Amulisjes die we doen, die we brengen. Is, is dit uh, zijn beste boek om uh, een toneelstuk van te maken? Of, of, of, of kun je aan meer boeken denken? Nou, de Ontdekking van de Hemel is een, een iets, film geworden, Iets moeilijker misschien. Iets lastiger op het toneel te brengen, lijkt me. Zijn boeken, dat weet ik niet. Zijn aanslag is het meest compacte, het meest samengestelde... het meest heldere roman die hij heeft, die hij heeft geschreven... En, en daarom ook wat mij betreft het meest geschikt om op het toneel te zetten. Een eerbetoon aan... Een eerbetoon aan oh, moet... de grote meester Moelis. Met Victor Leo als Anton Steenwijk. En don, donderdag de premier in de Stad in Schouwburg in Arnhem. Ja. Bedankt voor je komst, Ursul de Geer. Graag gedaan. 12. Ja, nog twee dagen en dan komt hier echt de grote finale van de Turing Nationale Gedichtenwedstrijd. Met het oog op morgen staat woensdag de hele uitzending in het teken van die finale met gasten als Gerrit Komrij, Ramsey Nasser en Huub van der Lubbe. Een van de kanshebbers is gedicht nummer 6392. En John Jans van Galen en Gerrit Komrij bespreken dit werk nu. Stel. Stel dat God als een heuse Dries roelvink voor de spiegel... met een borstel in de hand als een ouderwetse doucheknap-microfoon... zijn eigen lied playbackt over heel zijn en eenzijn, zijn... liefde en eeuwig leven... terwijl hij, net als Dries, droomt over volle zalen... en een weergaloze zomerhit, niets vermoedend... Van het magistrale licht en de oneindige liefde die in zijn broekzak zitten gepropt. Zoals kleine jongetjes ook altijd ballen van zand, drop, een kapotte pen en waar komt dat toch vandaan? Nat papier bij zich hebben. Ballen die vergeten worden als de broekzak met de broek mee de wasmachine ingaat. Daar gaat het magistrale licht, gemengd met waspoeder uit de aanbieding... en met behulp van groen stroom en de oneindige liefde linia recta de wijde wereld in. Terwijl hij, heupwiegend als de nog jonge Elvis, nog voor de spiegel staat... Was jou eigenlijk bekend daar in Portugal wie Dries Roel vind Ik vrees, als je het met God vergelijkt, dat het iets heel ergs is. <laughs> maar, eh, eh, want er blijft niet veel van God over, natuurlijk, in, in, in dit gedicht. Het was, was niet zo. Ja, God. Wat de jury van de Urenprijs dit jaar opviel, dat er erg veel vogels in voorkwamen in die gedichten. En. Eh, maar ook toch nog wel vrij veel god. Maar toch minder dan de merel en de pelikaan en de mus. En dat, dat, dat, dat, dat god was. Maar het bleef een, toch een goede tweede. En, en ja, hier wordt hij toch een beetje opgeruimd. Hè? En, god. Uh, ja. Want ja, hij is net zo'n superstar als blijkbaar Dries, Dries Roelfink... In zijn magistrale licht, want natuurlijk doet denken aan de magistrale, stralende zon van, uh, van Johnny van Doren. Ja, He, dat, um, ja ik, ik vind het wel een, uh, uh, ja, een mooi gedicht. Uh, dat uh, ja. blijft niet ver van God over. Hè, als Dries. Dat magistrale licht, zou dit ook zo bedoeld hebben, als verwijzing naar Johnny van Doren, denk je? Ik weet niet, door die, de, die hele opzomming met de weergalozen en de oneindige liefde en, de, en het eeuwig leven. Ja, dat ging ook zo door als, als Johnny van Doren dat, dat gedicht voorlas. En die buiten dan, ja, die. die die hele reeks woorden enorm uiten. Maar door nog een keer, daar gaat het magistrale licht... kan ik toch niet nalaten om daar uh, de echo in te laten weer klinken. Dank Gerrit Komrij. Zijt John Jans van Gade, die woensdag de grote finale... van de Turing Nationale Gedichtenwedstrijd gaat presenteren. Althans, de live uitzending van het Oog op Morgen... vanuit de stad Schouwburg in Amsterdam. In de tussentijd morgen, Mieke van der Wij.